Lunch Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van twaalf tot twee. Zo, goedemorgen. Oh nee, middag, sorry. Het is alweer twaalf uur geweest, hè? We hebben net een week doorgezagd. Ja, daar was u niet bij, want dan zaten we nog in de reclame. Ja, dat moet precies om twaalf uur, hè? Dat kan je nooit live bijwezen. Maar uh, we zijn nu bezig het zaagsel een beetje van de grond weg te vegen en zo. Ja, dat is een hele klus, hoor, die week doorzagen Zo'n grote zaag, hè? Rob Harms en ik er, en, uh, aan de ene kant en ik aan de andere kant. Ja, een hele dat hè, ja... Goed, het is 30 juli vandaag en de maand juli zit er dus ook alweer zo wat op. Vrijdag is dan weer 1 augustus, wat gaat er toch hard allemaal. Zo zit je nog aan de oliebollen en zo zit je weer aan de oliebollen. Maar goed, dit is CFM Lunch op deze woensdag, de 30 juli. En het is weer tijd voor onze wekelijkse marathon natuurlijk. Want uh, ja, we gaan door tot 4 uur hè. Eerst 2 uur lunch en dan 2 uur finiel. ja En wat viniel betreft, Angela heeft de platen uitgezocht voor vandaag. Ze heeft dat een relaxte bui toen ze dat ging doen. Ja. Het is dan een beetje... Een beetje soft en zo. Maar wel lekker. Carpenters, Neil Diamond en Ned King Cole. Nou, dat is het leuker hebben. Waar hoor je dat mocht tegenwoordig? En uh, ook in dit programma hebben we natuurlijk weer veel lekkere muziek voor u. ja. Baster van ervan, hè. Het Een hele lijst vol met lekkere dingen. Zowel uh, oud als nieuw. Ik wat draaien van de nieuwe cd van Clapton. Want dat vind ik zo geweldig. Die uh, appreciation of J.J. Kale. Ik vind het echt geweldig. Geweldig mooie cd van Clapton. En uh, met werking van Don White, Willie Nelson, Mark Knopfler... En uh, Tom Petty. Terwijl Groes en Mardorp in pingelend achter me. Heller, die man, die komt elke week langs hè? Dan komt hij even dat tunesje spelen. Dat vind ik zo geweldig, die man. Ja, vijf dagen in de week zit hij hier hè. Met zijn piano, ja. Nou, hij zit in de keuken, want... je uh, ziet hem niet, want hij zit in de keuken hè? Weet je waarom? Hij rookt namelijk. En dat mag niet in de studio, hè? Nee, je mag je niet roken. Nou, dus, uh, dat is wel gezellig. En uh, nou ja, oké, okay, zullen we dan maar beginnen? Ja? Wat hebben we vandaag eigenlijk allemaal? Dat had ik u nog niet verteld. Nee, we hebben het Regio Nieuws. Vanaf vandaag doen we ook het recept op woensdag. En vooral omdat donderdag vaak zo vol zit... Dus doen we het recept vanaf deze week op woensdag. Dus vandaag krijgt u het recept om ongeveer tien voor één, zo. En verder hebben we natuurlijk ook de bioscoopagenda. Dan is het allemaal wat beter verdeeld. Dat bedoel ik. Nou, oké, okay, laten we beginnen. Hoppa, eerste plaat, alstublieft. Dank u wel.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 Beautiful thing. Het uh, is een leuk, een leuk liedje, gewoon lekker gezellig. Ja. Een beetje hetzelfde sfeertje, maar het eigenlijk wel lekker zo voor deze woensdag. En dit is uh, John Major. Your love is ever, en dat heet Exo. Even in the shadows. Baby kiss me.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 You love me like EXO. You kill me, girl EXO. You love me like EXO. It's all that I see. I'm giving you everything, baby. Love me lights out. Baby, love me lights out. You can turn my lights out. John John yeah. In de darkest Major, ik ben de menigte heen. is alles ik zie. Ik Baby, Blijft niet zo hoor. Maar goed, we gewoon een beetje relaxed beginnen op deze woensdag. De 30e midden in de week natuurlijk. En dit zijn Smokey Robinson en de Miracles. Fierce of a clown. Of een clown, Smokey Robinson en The Miracles. De oude, echte oude Tamla Motown-geluid uit de 60s, natuurlijk. B -B ja, daar luistert het in naar. En dit is Sam Smith. Nog steeds een van mijn favoriete platen op dit moment. En het heet Stay With Me: Prachtplaten. Guess it's true, I'm not good at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 Dat, en dat, dat heet Stay With Me. Lekkere plaat hoor, dat wel. En dit is heel mooi. Ik vind dit zo'n goede plaat. Danila, eh, eh, ja, zo heet ze geloof ik. Dinila, ja, geweldig. Dernier Dancé, wat een geweldige plaat. Moet je horen. Dinila. Oh, souffrance. Pourquoi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 Vind ik het echt waar. Ik vind het zo'n geweldige plaat. Indila heet ze. Of India. Nou, het zal Indila zijn. Leuk kraakje aan het eind. Net of het van een singeltje afkomt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het, het nummer dat heet. Uh, Dernier Danse. Dansen. Niet, niet goed. Wel goed zeggen. Dernier dansen. Oftewel, de laatste dans. Ik vind het een geweldige. Uh, hele mooie plaat. Um, ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we maar weer verder. Ja. Nou, afgelopen maandag hebben we het gezien, hè, die Regen. Vooral in Beverwijk. Er is 99 mm gevallen. Stond er. Nou, alles stond lang. Wat een feest. Have you ever seen the rain? Nou, en of. maand maandag niet we geloven. Bij ons, ja, wij waren natuurlijk hier bij de uitzending. Maar op dat tijdstip is er in BVW gewoon ongeveer... Uh, nou, het meeste gevallen van, van heel Noord-Holland geloof ik. Er waren nog wel plaatsen waar nog meer gevallen is. Maar bij ons, uh, we stonden wel vrij uniek hoor, uh, daar, uh, 99 millimeter is er gevallen. En echt, het hele centrum stond blank, alles stond onder water. Er waren tunneltjes, daar kon je gewoon niet, daar kon je niet heen komen, daar, daar stond het water tot aan je knieën. En, en uh, <tus> het was echt niet te geloven. Ik ben blij dat mijn huis altijd op een iets hoger punt stond, wij hadden geen last. Helemaal niks. Nee, niet een druppie. Ja, de tuin een beetje, een beetje plassen. Maar voor de rest eh, viel het eigenlijk helemaal best mee. Maar voor de rest, het was een drama. Het was een drama. Alle grote winkels, zoals HEMA, V&D in de Breestraat die waren allemaal dicht. Want eh, die waren allemaal aan het pompen. En eh, spongen, dat wij om eh, een uurtje of drie middags terugkwamen... in Beverwijk waren ze nog bezig. Dus, kun je nagaan. Uh, het verbaast me trouwens wel. Dat verbaast mij dan echt hoe snel dat allemaal weer weg is, dat water. Want ik zei het, wij waren om een uur of... Drie, half vier waren we terug in, in, in Beverwijk. En toen was alles al weg eigenlijk. Toen, bij bepaalde bedrijven waren ze nog even keltertjes aan het pompen. Maar de, op straat was alles weg. Was het alweer droog? dan nou, weet niet hoe snel dat gaat. Maar goed, um, dat is even over het noodweer van, uh, van afgelopen maandag. En uh, ja, dat gaan we meer krijgen. Hè, want de temperatuur verandert. Klimaat verandert. Uh, de polen zijn aan het verschuiven. Dus we gaan langzaam met weer naar een subtropisch... Uh, dan wel een tropisch um, klimaatdoel hier. Dat zal allemaal wel even duren hoor. Dat maak ik niet meer mee. Maar uh, die kant gaat het dus wel op. Uh, dan wordt het hier warmer. En uh, er bijna geen winters meer. En dan krijg je dus heel veel water. <laughs> heel veel water. Nou, oké. Okay. Eens uh, dus Even kijken. Gaan we doen. Oh ja, plaatje draaien. Misschien is het wel leuk om even een plaatje te draaien. Coldplay. Starful of Skies. Nee, Sky Full of Stars. Sky Full of Stars. Kom op, nou. Zeker woensdag vandaag. Because you're a sky. Because you're sky full of stars. Star Full of Sky. I'm gonna give you my heart. Wacht, ik ga Coldplay. We zijn nog steeds naar de CFM luncht. Dames en heren, op deze woensdag, de 30 e juli. Time flies when you're having fun. Hè? Zeg je dan maar. Hoe is dat? La, la, la, la. Ja, ook. Ja, ook. Zo is dat. Ja. ja maar he? weet je, de tijd vliegt ook als je met je wekker smijt, hè? Ja, moet je niet doen. Nee. Dat doe jij elke morgen, moet je niet doen. Ieder, iedere morgen krijg ik die wekker naar mijn hoofd. Dan zeg ik weer, de tijd vliegt weer. Oké. Okay. Uh, dus even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, het is zo. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het uh, Regio Nieuws met Angela de Koning. Al 15 jaar wordt in Zandvoort het jeugdsportpasproject aangeboden... aan de basisschooljeugd. Ooit begon de bekende schaatster Yvonne van Gennep... het project in de gemeente. Later werd het overgenomen door haar collega's Steffen van der Pol... en Hubert Habers van sportservice Heemsteden Zandvoort. Dankzij de jeugdsportpas, kortweg JSP konden duizenden Zandvoortse kinderen de afgelopen 15 jaar kennis maken... met het sportaanbod van de Zandvoortse sportverenigingen. Vele kinderen da kwamen dankzij de JSP terecht bij een sportvereniging. Bij de JSP, JSP gaat het erom dat de kinderen met een zo divers mogelijk sportaanbod kennis maken. Zodat zij nu of op een later moment een goede sportkeuze kunnen maken. Door het kiezen van de sport die het beste bij hen past, zullen ze langer plezier beleven aan het sporten. Mochten ze toch willen wisselen van sport, dan hebben ze genoeg ervaringen opgedaan om een goede keuze te maken, al dus Habers. Twee oersterke Hollandse trekpaarden helpen Waternet met het openploegen van enkele stuifkuilen in het duin tussen Zandvoort en Noordwijk.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 Gelukkig doen ze niets liever dan dit werk. Waternet kiest er bewust voor om in de mooie zeereep zo meer mogelijk met motorische voertuigen te werken. Na het ploegen wordt de losgevoelde begroeiing met een riek verwijderd. Om de kuilen open te houden gaat een groep vrijwilligers van Waternet de komende maanden regelmatig naar de stuifkuilen terug om de begroeiing te verwijderen. De stuifkuilen zijn in 2013 in de zeereep gemaakt... om weer een natuurlijke geleidelijke overgang van zee naar duinen te krijgen. Met nieuwe duintjes op het strand en een zeereep met stuivende toppen... windkuilen en een vitale helmbegroeiing. En een vitale helmbegroeiing. De paarden zijn nog aan het werk te zien op donderdag 31 juli en vrijdag 1 augustus. Verwonderd komen er steeds meer mensen op de roestige plantenpot op de boulevard af. Dat is de eerste gedachte. Of is het een uitkijkpost? Geen van twee is waar, want het gaat hier om een fors bemeten urinoir. Wildplassen is een groot probleem in Zandvoort. Daarom sloeg de gemeente de handen in een met waternet, eco-toilet en kaskaland. Het doel is om fosfaat te winnen uit urine... Door het met magnesiumrijk zeewater te mengen... kan er fosfaat uitgewonnen worden in de vorm van struviet, wat een rijke meststof is. Die kan op zijn beurt weer gebruikt worden... om de zogeheten testtuinen in de roestige lage cirkels... op het burgemeester van Venemaplein te bemesten. Ondertussen dwalen badgassen rondom de vreemde, vreemd potten pot... waaruit planten steken... Vooral kinderen beklimmen de trap om dan teleurgesteld weer af te dalen nadat zij een urinoir ontwaren. Maar na haast niemand maakt van de gelegenheid gebruik om de hoge nood te lenigen. De KNRM waarschuwt voor de Pieterman. En nee, dat is niet de knecht van de Goedheiligman. Maar een gemene vis met stekels op zijn rug die dezelfde naam draagt. De zandkruiper, zoals deze vis ook wel wordt genoemd... behoort tot de giftigste vissen van Europa... en heeft dit jaar al opvallend veel slachtoffers gemaakt. Hij komt langs de hele Nederlandse kust voor. Wie op een pieterman gaat staan, heeft een aantal kleine wondjes op een rij... die gepaard gaan met een felle pijn en een zwelling. Heet water. Uh, wie gestoken wordt door de pieterman, kan de wo wondjes vervolgens... Volgens het KNRM het best afspoelen met heet water. Afspoelen met koud water heeft tot gevolg dat het eiwit uh, dat in het gif zit uh, stolt. En daardoor wordt de pijn alleen maar erger. Zwemmers die na een steek ademhalingsstoornissen of hartklachten krijgen... moeten een dokter inschakelen of snel naar de EHBO van het ziekenhuis gaan. En tot zover het nieuws. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Naast wolkenvelden zijn er ook perioden met zon. Verderweg de meeste plaatsen in de regio houden het droog. Maar heel lokaal kan het toch wat spetteren, al zal dat niet veel zijn. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig. En de temperatuur is wat lager dan gisteren en stijgt vanmiddag naar een graad of 21 Vanavond en komende nacht is het over het algemeen helder en bij een matige naar zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar waarde omstreeks 15 graden. Morgen zijn er opnieuw perioden met zon, maar er is ook een buienkans, later op de dag mogelijk met een onweer. De zuidwestelijke wind is matig en de temperatuur stijgt naar 24 graden. Tot zover. De traffic natuurlijk. Uh, maar deze uiterst swingende versie stond op het eerste album van Joe Cocker. En het heet natuurlijk uh, Feeling Alright. Uh, mm, ja, we gaan even naar de Stones. Ja, dat is ook wel lekker eventjes voordat we zo meteen uh, naar de bioscoop gaan. Dan krijgen we eerst nog even de, de... Rolling Stones. 1973. Van het album Goat's Head Soep. En het heet Angie... van het album Goat's Head Soep. En dan doen we dat heten natuurlijk Angie. wel, Zo is dat. De Bioscoop Agenda. Vanmiddag. In Circus Zandvoort, Plains 2: Redden en blussen. Een nieuw komisch avontuur over tweede kansen. Het gaat over een gedreven groep van de allerbeste blusvliegtuigen. die er alles aan doen om het historische Piston Peak National Park. tegen felle bosbranden te beschermen. Deze film is voor alle leeftijden en begint vanmiddag en iedere daaropvolgende middag om half twee. Dan, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Zuid-Limburgse jongens Tuur en Lammert beste vrienden. Tuur's vader zit bij het verzet, Lammert's vader is NSB'er. Uh, Maartje van 13, nieuw in het dorp, vertelt alleen Tuur dat ze Joods is. De vriendschap knalt uit elkaar en het noodlot slaat toe. En dat is de film Oorlogsgeheimen. Deze film is geschikt voor zes jaar en ouder. En begint vanmiddag om half twee. Vanavond om zeven uur. En uh, iedere daarop volgende dag op dezelfde tijden. Dus iedere dag om half vier en om zeven uur. Dan Walking on Sunshine is de ultieme Feel Good zomerfilm. En geschikt voor alle leeftijden. En deze film uh, is... Vanavond om 9 uur, en iedere daaropvolgende avond eveneens om 9 uur. Tot zover de Bioscoopagenda. For you. Zo, nog één plaatje jongens. En dan is het alweer tijd voor het NOS nieuws van één uur. Ja, het gaat hard hè, zo'n woensdag. Ja, schiet op Het Vliegt er doorheen gewoon. Oké, okay, nou, nog één plaatje dus. En dan gaan we even naar het nieuws. Jawel, doen we gewoon. Als we daar... Er... house. You opened up your door. I couldn't believe my luck. You and your new blue dress, taking away my breath. The cradle, is soft and warm. You couldn't do me no harm You're showing me how to give Into temptation no full well the earth will rebel Into temptation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 Open invitation For me to go into temptation Ik rustig uitrazen tot het eh uitrazen nou, eh, tot het nieuws van de enige. tot zo aan het einde van nieuws the but the cradle is soft and warm Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dielke Eertstra met het NOS Journaal. Voor ongeveer 3500 huishoudens in Zuid-Limburg... gaat de gasrekening volgend jaar omlaag. Dat komt doordat ze hoog wonen, meer dan 200 meter boven zeeniveau... Gasmeters in Nederland gaan uit van een luchtdruk op zeeniveau, maar op hoogte is de luchtdruk lager. Mensen in Zuid-Limburg hebben om die reden meer gas nodig om hun huis te verwarmen. En dat is volgens de autoriteit Consument en Markt niet eerlijk. De Limburgers kunnen rekenen op een korting van ongeveer 33 euro per jaar. In Groot-Brittannië wordt vandaag spoedberaad gevoerd over de uitbraak van ebola. De ministers van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken zijn bang dat het dodelijke virus Groot-Brittannië bereikt. Ze hebben artsen opgeroepen extra alert te zijn. In West-Afrika heeft ebola al bijna 700 levens geëist. Vorige week dook het virus op in Nigeria doordat een besmette man vanuit Liberia het vliegtuig naar dat land had gepakt. Gevreesd wordt dat het virus zich door de toegenomen mobiliteit van mensen steeds verder verspreidt.